Goedenavond, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Een politiemedewerker is geschorst voor het lekken van info over Lil Kleine. De rapper zat eerder dit jaar even vast op verdenking van mishandeling van zijn ex-vriendin Jamie Vaas. Volgens shownieuws heeft iemand van de politie Amsterdam zich toen uitgelaten over hoe Lil Kleine zich voelde in die cel. De die Snapchat-gesprekken kwamen allemaal naar buiten via Juice Channel Reality FBI. De politie doet nog verder onderzoek naar het lek. De Nederlandse voetbalvrouwen gaan deze zomer geen Russen zien tijdens het EK in Engeland. Het team wordt vervangen door Portugal. Dat is een van de nieuwe maatregelen die de UEFA tegen Rusland heeft genomen. Ook mogen de Russische vrouwen zich niet kwalificeren voor het WK in 2023. Een grote zoekactie in Alabama in Amerika naar een gevangene die vast had vermoord en een hulpsheriff. De vrouw zou de gevangenen naar de rechtbank brengen, maar daar kwamen ze niet aan. Vicky White taking Casey White by herself in a patrol car, breaking department policy which requires two deputies. By late afternoon, both were missing. Her car found later that day in a parking lot at a nearby shopping center. De man zou gevaarlijk zijn. De politie denkt dat hij het wapen van de vrouw in handen heeft. Het zou kunnen dat zij hem heeft geholpen met de ontsnapping, maar agenten denken dat ze dan onder druk is gezet. Een gemberkameel, gemberridder, gemberhond of gembervarken. Tim uit Hilvarenbeek in Brabant heeft ze allemaal. Vijf maanden geleden werden de bijzondere stukjes gember beroemd op Marktplaats en boden mensen er grof geld voor. Tim kocht er zes en heeft er intussen kunstwerken van gemaakt. Ik vond die kameel uh, ja, die vond ik sowieso wel super. En toen zag ik op Marktplaats gigantisch veel gemmers voorbij komen. Ja, die heb ik stiekem allemaal gekocht. En dan heb ik eigenlijk allemaal dezelfde... Dezelfde beeldjes van gemaakt. Binnenkort verkoopt hij zijn Gember Art als NFT, een soort online kunstwerk. Dan is het beter om een hele, ja, een hele collectie uit te brengen. Dus ik dacht van ja, ik ga gewoon kijken of het lukt. Of ik, een, of ik de leukste Gember's kan pakken en die in epoxy uh, kan gooien zeg maar. Ja, wil je nou een van die bijzondere Gember kunstwerkjes bemachtigen, dan kost het je omgerekend bijna 2000 euro. Het weer nog na een zonnige dag volgt een hele koude nacht. Morgen veel bewolking in het noorden. In het zuiden is het zonnig. En de temperatuur ligt tussen 11 en 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Als er al sprake was van een avondspits in onze regio... Nou dan is hij nu bijna voorbij. Vijf minuten vertraging nog op de A9. Amstelveen-Alkmaar bij knoppen velse Vier kilometer file. Voor de Koentunnel op de A10. De ringweg van Amsterdam staat op de... Buitering van de ATI Noord, eh, 5 kilometer file, 10 minuten vertraging daar. En 10 minuten vertraging op de N230 vanuit Marsen naar Utrecht bij Utrecht Overvecht, 2 kilometer file daar. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Sandvoort, een echte Sandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 En die bestonden onder meer uit uh, Ruben van Wigge en Max Westendorp. En die Max Westendorp die gaan we straks nog uh, tegenkomen. Want die heeft het artwork uh, namelijk uh, gedaan van Ellen May. En daar hebben we vanavond een uh, telefonisch interview mee. Dus uh, wat hij nu precies uh, doet, dat kunnen we wel aan Ellen vragen. Want uh, ja, zij uh, weet het antwoord wellicht een beetje. Maar die Fudge, die hebben we ook nog in 2010 meegedaan aan, uh, aan de finale van de, de Grote Prijs van Nederland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 Man.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 Why do stars shine above?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 longing and restraint But I'm never once the same When October rings the bell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 When the night is full of spice. Oh, oh, oh, oh, oh. Het <laughs> is when the night is full of spice. Yeah, was... ja, ja, ja, dat uh, krijg je. Als je het, uh, dan toch niet, dat je denkt dat het uh, helemaal goed is. Maar uh, het is <laughs> nog, <dan, laughs> niet helemaal... Uh, maar goed, uh, ja, de, de, de show is uh, geweest. Ik zie het ook staan. Yeah. Uh, when the night is full of spice. Uh, yeah. Yes. Het is, yeah. uh, ja, je kan niet alles in, in, het, uh, in het hersenpannetje opslaan. Maar goed. Nee, precies, dat snap ik ook.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 Helemaal goed. En daar is hij: yeah. The Clowns and Ghosts. Dark shivers fly over you.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 of my way of confrontation. I see like the '70s, but honestly, you better me. That's all I brought a one from this, trying to match your confidence. If I don't have the guts for this, I put it in a song like this. I am not the type to go out of my way of confrontation. Yeah, I know that, but No, I'm the girl who likes to face her issues head on. Yeah, you're right, man. I'm straight up. I'm straight up.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 Champagne bij de wijn. Ik ben misschien wat eigenwijs. <laughs> Zeker weten. Al was ik bot, dan spijt het mij. Mm, misschien een <laughs> beetje.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 Pons. champagne bij de wijn champagne champagne bij de wijn champagne champagne wat mag je houden van ik doe wat Goodbye.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 never see your eyes? Have I never seen your smile again? And in love, not now, forever. Why do I never see you try? Do I never see you try?